City Dijkers met het NOS-journaal. In Duitsland zijn twee van de zwaargewonden slachtoffers overleden van de aanslag in München. Afgelopen donderdag reed daar een man met zijn auto in op een demonstratie. Er raakten zeker 36 mensen gewond. Volgens de politie zijn twee van hen nu overleden. Het gaat om een tweejarig kind en haar moeder van 37. De opgepakte man heeft bekend dat hij met opzet op de mensen in München is ingereden. Het gaat om een man uit Afghanistan die een verblijfsvergunning had. De Duitse bondskanselier Scholz heeft gezegd dat hij na zijn straf teruggestuurd zal worden naar het land waar hij vandaan komt. In Oostenrijk is een kind van 14 omgekomen bij een steekpartij. Een man stak vanmiddag in de stad Villach in het zuiden van Oostenrijk in op mensen op straat. In totaal raakten vier mensen gewond. Iemand die het zag gebeuren raakte met zijn auto de aanvaller en daarna kon hij worden opgepakt. Volgens de politie gaat het om een man van 23 uit Syrië die een verblijfsvergunning voor Oostenrijk heeft. Drie dagen na de krappe zege op AC Milan in de Champions League... heeft Feyenoord punten laten liggen in de Eredivisie. Op bezoek bij NAC eindigt het tweede duel... onder interimcoach Basco Bosgaard in 0-0. Eerder op de avond wist PSV ook niet te winnen van FC Utrecht. Het werd een 2-2 gelijkspel. PSV is daardoor weer koploper in de Eredivisie... maar dreigt wel verder achterop te raken bij Ajax. PSV heeft nu nog één punt meer dan Ajax. Maar die club heeft wel twee duels minder gespeeld. Het weer in het zuiden kan er mogelijk wat lichte sneeuw vallen. Daardoor kan het op sommige plekken ook glad worden. Het gaat op meerdere plekken vannacht licht vriezen. Morgenochtend is het dan eerst ook nog eventjes glad. Verder wordt het een droge dag met af en toe zon. In de noorden zijn er wel wat meer wolken... en het wordt daarbij een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Block main, main State. State. ...aflevering van de Nightwalk Stage. Mijn naam is Mario Zandpoort en iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht... ...het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste show nieuws, de party op de tien 10 boven, beste plaats van de dansvloed. Trakjes in de tweede uur, DJ Mauser met zijn Global House vibes. In het derde uurtje vliegen we helemaal Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavusquelli. Ik heb uh, Raimundo van de week gesproken. Hij heeft het erg druk, maar hij gaat... Uh... Hij heeft beloofd dat hij uh, binnenkort een, een mix voor ons uh, gaat uh, klaarmaken. En uh, die kunnen we dan draaien hier op ZFM Zandvoort. Dus het gaat allemaal goed komen. Dat hij gehoopt uh, deze week. Maar hij bent druk. En ik was natuurlijk ook een beetje laat. Uh, van er ook woensdagavond pas mee van. Hé, hey, uh, Raymond, heb je nog wat? Uh, ja, ik ga even kijken. Maar hij bent druk. Dus, uh, hè? dus ik denk, uh, misschien hopelijk volgende week of anders over twee weken. Die zeg Raymundo hier op de radio bij ZFM Zandvoort. Als opening orde we trouwens muziek van J Vegas met Don't Want It. En verschenen hits. En uh, je merkt het misschien wel een beetje de laatste tijd heel veel uh, oude gouden klassiekers, dance classics wel te verstaan uh, in nieuwe jasjes. Dus uh, ja, meer van dat soort muziek uh, op de radio, uh, op de festivals en uh, op de streams natuurlijk. Onderweg zometeen Nolak met Tambour Een Beetje tech house op de radio. Maar eerst wil je Michael Gray en Roeroo. of zo moet ik zeggen. Roru denk dat je het zo uitspreekt. Met Over You. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. De Nightwalk Mainstafers zijn bij tot aan middernacht jouw warming up voor jouw stapavond. Walk Main Stage. Your host on the Night Walk Main Stage, DJ Mario Zanfort. Die horen we dus straks als opening. We worden muziek van David Pang en Vintage Culture en Rafaela met Just Stay the Night. Daarvoor muziek van uh, Nolak met Tambouras. Een beetje tech house hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De Nightwalk main stage wel te verstaan. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Ronny Flex die heeft de release data van zijn aanstaande album bekendgemaakt. De rapper brengt de platen SDL op uh, 14 maart uit. 2 jaar hard werken is SDL 14 maart 2025 van juli. Kondigde artiest aan op uh, Instagram. Deze week brengt hij al een single uh, Suicide met rapper Kevin uit. De 32-jarige rapper meldde maandag al dat er een nieuw album aan kwam. Maar wilde toen nog niet zeggen wanneer precies. En SDL is de opvolger van de 2021 verschenen album uh, Altijd Samen. Dat is eerste album Ronnie is niet heeft uitgebracht bij platenmaatschappij uh, Top Topnotch, waar hij uh, uit onvrede was vertrokken. En eerder maakte hij albums als de nacht is nog jong, net als wij voor altijd. Dat was in uh, 2014. Remy, 2017. En Nori had hij ook nog dat album. Dat was in 2018. Dus, uh, maar in ieder geval vanaf 14 maanden zijn nieuwe album uh, SDL. Dus uh, we zijn benieuwd. En Ariana Grande, die was jarenlang een van de bekendste popsterren ter wereld. En nu wil de zangeres een andere weg inslaan. slaap ze staan de Hollywood Reporter. Op een bepaald punt wordt je moe van dat uh, popsterrenpersonage. Uh, want het is een, uh, een personage. Ja, het is natuurlijk een beetje gemaakt, allemaal. Ja. Leo Kleine. Ik weet niet of je die nog kent. Die rare types. Die houden uh, een hele grote backpodium. En als je dan uh, backstage. backstage kom ik al die mensen regelmatig tegen. En dan zijn het echt hele andere mensen. Een keertje hadden we, ja. hadden we een beetje aangesproken op zijn gedrag. En toen zei ik, ja, maar dat is dus, uh, een image dat ik uh, op het podium breng. En uh, ja, ik, zo ben ik eigenlijk helemaal niet, dus uh, ja, het is altijd wel grappig dat je dan uh, twee verschillende personen ziet. En uh, Ariana Grande, die brak jaren geleden door in Nickelodeon's serie Victorious. Maar daarvoor speelde ze in de Musical 13, de musical uh, op Broadway. Ik dacht echt dat ik voor altijd een Broadway meisje zou zijn. Dat was een droom. Ik zou in New York acht shows per week doen. En dan zou ik daarnaast misschien muziek kunnen maken. En uh, Grande scoorde daarna wereldwijd hits met uh, nummers als uh, Into You, Seven Rings en Side to Side... Er zitten heus wel stukjes van mij in de liedjes, vertelt de zangeres. Maar doordat het zo groot werd, ging het steeds verder van me staan. En uiteindelijk ben ik gewoon een meisje uit Boca dat van kunst houdt. Dus uh, de zangeres die verscheen trouwens vorig jaar als een goede heks. Linda in de musicalfilm Wicked. Het is zo'n diep helend cadeau geweest om in dit karakter te verdwijnen. Om het ene masker af te nemen en het andere op te zetten, zegt ze zelf... En Grande kreeg voor haar rol een Oscar-nominatie. Dus voorlopig uh, even geen nieuwe muziek van uh, Ariana Grande. Maar uh, uh, die artiesten kennende. dan uh, toch gaat het weer een beetje kriebelen. En dan uh, komen ze toch weer ter de nieuwe plaats. We je zeker op de hoogte bij ZFM wat in de Rijden, wat meen steeds. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond onderweg Ivan K. met Deeper Divos, Maar eerst die Anima en uh, Chris Avantgarde met Eternity. across the net Uh, Cubico met Every Night in the Chan remix. En daarvoor horen we Ivan K. met Deeper Devotion. komen we naar een uh, gouden oude klassieker uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. Hebben we hebben een de uh, party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 15 februari 2025. En zoals altijd beginnen we met Escape in Amsterdam. Wekelijksfeestje. Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En natuurlijk achter de deksel niemand minder dan onze eigen zandvorst. Raimundo. binnenkort hier op de radio. Wanneer weet ik niet, maar uh, binnenkort de Gaat hij voor onze mixie maken? Hij heeft het erg druk, maar hij gaat tijd voor ons maken, heeft hij bij beloofd. Dus binnenkort, uh, Raimundo uh, ook hier op CFM Zandvoort in de Nightwatch. Met een uurtje in de mix. In ieder geval vanavond een line-up bij uh, Brainwashing Escape vanavond. Het is uh, gedaan door Raimundo zelf. Hij doet een line-up. Hij boekt ook de artiesten. Vanavond Raymundo. Hij is uitgenodigd Lars, Jennifer Cook, MC Heights. Dus het wordt weer een hele gezellige avond. En zoals we hem kennen met een hoop classics tussendoor. En als we doorlopen komen we bij Club Air. Daar is vanavond throwback afgekort. THRWBCK. Begint r ook om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, Hip Hop R&B. Voor meer informatie check de website afgekort thrdbck.nl of op r.nl. Daar vind je al die informatie. Hip hop en R&B. En als je daar wat mee hebt, dan moet je zeker ook naar de Melkweg vanavond. Backless feestje encore met het thema Toxic Love special vanavond. Begint rond de klok van middernacht in de Melkweg. En dat is de uh, home of hip hop, R&B, Afro en dancehall. En voor meer informatie aan elkaar geschreven. Encore amsterdam.nl of melkweg.nl. En de line-up is vanavond in handen van Siro, Wax Waxfriend en. Ja, win. Dat is vanavond uh... in de Melkweg encore... met het thema Taxi Love Special. En nog een feestje wat uh, tegenwoordig wekelijks is uh, in de dag. Uh, de dag zien. <laughs> ja, dat is andere zien. Joy Winter Festival is vanmiddag om 2 uur begonnen. Duurt het vanavond 11 uur. En waar? Natuurlijk in de thuishaven. Op het thuishaventerrein. Dat is uh, natuurlijk bij Sloterdijk Dijk naast de A5. En uh, voor meer informatie, check even de website joy events.nl of thuishaven.nl. Daar vind je al die informatie. En uh, onder andere. Alicia, Archie Hamilton, Benny Rodriguez, Bas Joel. Joella Jackson, moet ik zeggen. Amé, Jesse Maas, Job de Jong. Wanneer even checken? Joy, J-O-Y-events.nl. Daar vind je al die informatie. Genoeg gelul, terug naar de muziek, want daarvoor zit jij je, je radio verkluisterd. White labels, Seth Jr. heeft de remix gemaakt voor Somebody. I Nightwolf Sidewalk. Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday Night, your dance night on ZFM. En met uh, Cubano, Navro, door Soul Magic, Ebony Soul en uh, Nasty met Get Your Thing Together. Hou plaatje van Odyssey Inc. En zo wordt even tijd voor de Nightwalk 10. Welplaats aan erg populair op de clubs. In de clubs moet ik zeggen. Op de radio, op de streams en natuurlijk op de indoor festivals. Deze week op 10 Eats Everything met Upside Down. Op 9 Tony Voldera. Clementine Douglas met uh, Tell Me. Op 8, Nick Van Jolie en Robert Coutous met Set Me Free. En op 7, Tiger Strides met All Night Long. Op 6, Prospa en Raw met This Rhythm. Op 5, Another en Kubasa Oriental Choir met Falling Feels Like Flying. Op 4, Parshaw met Too Cool To Be Careless. Deze week op 3, Frank met Heat in de remix van Hot Sins 82. Op 2 deze week, bijzondere nummer 2. heb wekenlang op 1 gestaan. The Adventures of Stevie V, samen met Pasha, die heeft een remix gemaakt voor Dirty Cash Money Talk. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben in de Nightwalk 10. Deze week is het de uh, Shapeshifters, met een plaat die denk ik, uh, nou, misschien wel 100 keer, misschien wel meer keer gecoverd is. Deze keer uh, in de triple ism uh, Extended Remix voor je Lola's team. De nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10, hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Main stage. Right now on your favorite radio show, The Night Walk Main Stage. Met een van zijn allergrootste hits. Pak een beet alweer een half eeuw geleden. Het was Little Industry. Alleen dit keer in een nieuwe remix. In de Rose Ring remix. Dus uh, de oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor worden we Matteo en Umich En Retied met Clap 69. En dat betekent dat ook het eerste uur er alweer op zit. Voor de Nightwalk Bane steeds Niet getreurd zometeen. Nog even muziek. En dan is het tijd voor het nieuws en weer. En dan... Gaan we over naar DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club, zij uit Italië. Met DJ Cavaschetti. Onderweg zometeen nog stevige muziek van uh, twee dames. Die uh, vorige week nog uh, in, uh, in uh, Gent, geloof ik, in België stonden. Op een megafeest. Gratis hadden ze even een showtje gegeven. Ik geloof twee keer. Nou, daar kwamen 10.000 mannen van af. Met een hoop drugsarrestaties of in beslagdamingen. Ik heb het over Charlotte de Witte en Emily Lens. Met de Where Do We Go? Dat doet het heel erg goed in. In de, in de, ja, de trance- en in de techno scene We hebben twee uh, meerdere verschillende versies. En de ene is uh, voor de trance-versie, die gaan wij zometeen draaien. En je hebt ook nog de techno-versie, maar die vond ik iets te stevig voor dit programma. Uh, maar nu is het eerst tijd voor Boris Brejcha met Kick It in de Andreas Bontes remix. Ik zeg tot zometeen na de break. Just kick it down